We zijn weer terug vanwege geweest Lyon met A Real Road zo'n Welkom bij deze Autority FFM op donderdag 7 juni. De eerste donderdag van deze maand. We hebben nog een leuke agenda staan. Volgende week komen twee leden van de Aspen Games langs. En die zitten dus ook nu in de show. Wat zeg ik? Gewoon in het programma. Dus wat dat gaat helemaal goed. En natuurlijk 21 juni is het Willemijn de, Buur, de Boer. En 28 juni. Verijn wordt. En over Deadline. Die jongens hebben een uh, aardige overeenkomst uh, gesloten. De afgelopen week. Met ANT Bookings. Uh, je kunt uh, ze dus uh, boeken. En ze hebben dus een professioneel uh, bureau even ingehuurd. Uh, zodat je in ieder geval die jongens. Uh, ja, op een uh, prettige manier uh, in een zaal kan laten spelen. Maar ze zijn ook nog wat te por voor een huiskamer gezet. Uh, dat, dat weet ik wel, bijna wel zeker. Maar dan moet je toch wel eventjes dat maar eventjes bekijken, zeg ik altijd maar. Um, ze zullen ook uh, nog wel de nodige optredens gaan doen in het land. Uh, ze hebben uh, onder andere de Record Store Day van, nou, anderhalve maand uh, terug. Eind april hebben ze dat uh, nog gedaan. En uh, niet zo lang geleden, afgelopen maand, waren ze nog uh, te zien en te beluisteren bij het Fontein Festival. Dus uh, de jongens zijn uh, goed uh, bezig, in ieder geval druk doen met allerlei zaken. Ik zei het al, uh, we hebben een uh, waslijstje vol. Uh, ja, wat hebben we? Uh, vorige week was het, uh, ja, was het een studiogast. En toen konden we dus niet uh, eigenlijk uh, de studiogasten van Total Seclusion. Dus we moesten dat een beetje uh, andersom doen uh, met uh, betreft de, de, de, de nieuwe releases. Maar goed, uh, die zijn er nu wel en daar hebben we nu ook wat meer tijd voor. Dus dat gaan we nu ook uh, ruimschoots uh, inhalen. Want 20 mei, toen heeft Cas uh, de Band uit Rotterdam... met Cas Ronkers uh, in de hoofdrol. een uh, EP uitgebracht. Uh, en die EP dat is uh, al eerder eigenlijk een beetje gepresenteerd in uh, Limburg... Um, ik geloof zelfs in, in Roggel heet die plaats. Of Meijel, een van de twee. Maar goed, daar hebben ze in ieder geval Dream Out Loud uh, gepresenteerd. En een van die nummers uh, die daarop uh, staan is uh, bijvoorbeeld dit nummer. Slow Down Time van Kas. Wake up now. Wake up now. Before your dream caves in, stay awake now, stay awake now, until you know what's real again. Don't you rise and circle, you know. Get lost Take the gun and Hold on You fight for The ones you love Slow down Zoals ze zelf omschrijven... Uh, dompelt het je onder in catchy en gloedvolle rock. Nou, dat laatste, dat ben ik wel toch een beetje met eens. Uh, Aspen Games, de Zwolse Indie Band. Uh, die zoals uh, de band ook uh, vandaan komt. Ja, uh, een beetje... Ik zeg het even opnieuw. De Zwolse Indie Band, Aspen Games. Zo staat het op de Facebookpagina. Dompelt je onder in catchy en gloedvolle rock. Zo. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Ik moet het uh, niet uh, met uh, eigen woorden gaan doen. Want dan uh, kom ik er helemaal niet meer uit. En die muziek van hun, die schuurde langs de schaduwzijde van de nieuwe Wave. En Postpunks van de jaren 80. Nou, je, je kan ze toch wel een beetje iets van de lage landen noemen. Dus editors zitten er een beetje in. Maar soms ook, heel af en toe, ligt een beetje de cure. Uh, volgende week, als alles goed gaat, komt sowieso waarschijnlijk Jeroen Bekers, dus de bassist van de band. En wellicht Jan Marcel. Schaper, de man uh, die uh, de vocalen voor zijn rekening neemt. Dat is uh, een beetje in het uh, kort uh, waar de band uit bestaat. Maar ze zijn uh, uh, flink aan de weg aan het timmeren. Dus. En bovendien staat er heel fijn op hun pagina dat ze 14 juni... Uh, bij ons in de uitzending zijn. Dan zal me gelijk even meteen van een duimpje voorzien uh, dat ik het uh, gezien heb. Dank jullie wel jongens. Uh, uh, we hebben jullie al uh, vandaag uh, gedraaid. Dat zal ik er ook even bij, bij gaan zetten. Want dat is uh, toch wel uh, de bedoeling. Kijk, uh, zelfs op 4 juni hebben ze dit gedaan en het is niet te geloven. En uh, dan, dan uh, dat voor de mensen die dan misschien het bericht hebben gemist. En zij hebben het bericht niet helemaal vastgezet. Maar goed, uh, dan uh, kom ik uit bij een, een band uit het Hoge Noorden. En uh, een van die bandleden, die komt uit Dependence, dat is Inge de Vries. Die uh, heeft uh, besloten om zich volledig uh, te richten op de band. Waar ze nu uh, deel van uitmaakt. En dat is de band Electric Hollers. Nou, ik heb uh, dat een beetje gevolgd. Uh, bovendien is het, een, uh, ja, het is een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje bluesachtig achtig uh, rock. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje de omschrijving en uh, eigenlijk waar je het uh, omvat. Maar ze hebben uh, een EP uitgebracht. En die is toch uh, redelijk uh, goed ontvangen. 3 drie voor twaalf heeft er zelfs, geloof ik, al iets over gezegd. Uiteraard dan in het noorden. 3 voor 12 Friesland geloof ik. Maar uh, de, de, de pers. De muzikale pers daar in het noorden. Die heeft de elektrische glass toch al in het vizier. Wij ook. Want we draaien van uh, dat uh, de EP. Give a damn. En dat is het nummer wat je nu hoort. be honest I don't really give him Ja, Bourbon Avenue. Ze komen uit uh, Rotterdam. Uh, daar hebben we dus al uh, gewoon een uh, lijntje lopen. Um, uh, afgelopen week hebben ze op het uh, RIP Festival, Wijn Festival uh, gespeeld. Daar hebben ze ges uh, gestaan. En uh, nou ja, uh, dus er komt denk ik nog wel wat uh, meer aan. Uh, met, uh, met, uh, ook al geweest bij Zuidwest FM. Dus uh, het uh, ziet er aardig uit. En ja... Ook de organisatoren van Noordzeer Jazz Festival heeft uh, de band al in het vizier. Want uh, ze, ze mogen dus uh, daar spelen. Op 15 juli zullen ze in Den Haag... Nee, Rotterdam. Vroeger was het altijd in Den Haag. Ja, dat uh, krijg je als je op een gegeven moment een dagje ouder wordt. Dan dacht je van... Ja, hey, het was toch altijd in Den Haag? Nee, het is inmiddels in Rotterdam. Uh, daar uh, gaan ze spelen. En dat is dan van tien voor drie tot tien over half vier. Dus uh, geloof zelfs nog... Zo'n 50 minuten. Dus dat is een behoorlijke speeltijd die de jongens krijgen. Straks in het volgende uur komen ze gewoon weer terug. Want we hebben nog wat van ze klaarleggen. Gifter is een band die wij hier ook hebben gehad. Um, daarvoor hoorden we trouwens: Give Dem van Electric Hollers. Die uh, ik zal even kijken als ik nog tijd over heb. Ze hebben wel hele lange stukken uh, dat ik er dan nog uh, eentje ga spelen, maar dat uh, waren we even voor straks. Nu uh, zei ik al van uh, was ik bezig met Gifter. Gifter is hier geweest en dan moet ik uh, helemaal aan het begin van dit jaar uh, gaan uh, uit uh, tellen, want daar zijn Danny, Jurre en Frans die zijn toen hier uh, geweest. Dan hebben ze een beetje een huiskamersetting ze gespeeld, maar ze hebben een EP uitgebracht. Uh, Gifter. Uh, Coming Closer heet het de EP. En daar hebben ze een mooie single vanaf gehaald. En dat nummer dat heet Moving On. MUZIEK En Animals zijn het en ze zijn weer terug met uh, een nieuwe single. Down the Rabbit Hole heet het uh, nummer. En uh, ja, je kunt ze weer eerdaags uh, weer aan het uh, werk uh, zien. Bijvoorbeeld bij Schippop Festival. Dat is komend weekend al in Schipluiden. Leuk plaats trouwens. Ik ben er een keer geweest en toen had ik uh, een bezoekje gebracht. Aan iemand met wie ik ooit hier een muziekprogramma uh, heb gedaan. De zaterdagmiddag, Joyce Vastan Hou. Wie kent er nog? heette Babbel Boulevard. En uh, toen was Joyce studenten bij uh, de, nou, moet ik even, de Dutch Academy of Performing Arts. En dat was in Zoetermeer. En, uh, een soort opleiding volgen als, uh, ja wat is het eigenlijk, een beetje uh, in de musical zien. En daar hadden ze toen een klassieke uitvoering. ...in Ophouden Pijl. Dat uh, is daar uh, in Schipluiden. En het Schippopfestival, dat is een buitengebeuren. Uh, Loke heeft daar bijvoorbeeld ook gespeeld. En daarna komen de heren... ...ja, daar is ook een, uh, een festijn. Dezelfde dag nog zelfs. Op Harlequin Fest. met Kit Harlequin... ...en Julian Grauwt en zijn Kornuiten. Dus in Baruch in Rotterdam. Daar zal mijn grote vriend Thomas Hartenveld... ...ook uh, wel aanwezig zijn... Thomas, die uh, het uh, programma Bang Your Radio doet bij Omroep Zuidplas. En dat doet hij dan op de woensdagavond. En hij heeft uh, de eer gehad om Neverone te interviewen. Goh, is leuk. Daar zat uh, nog uh, iemand in. Uh, of zit volgens mij nog een drummer in die ik ooit nog heb rondgereden. Robin Assen. <laughs> ja, Thomas, zo komen er nog wel eens verhalen naar buiten in ieder geval. En over de Certain Animals uh, gesproken en Thomas Harterveld nog gesproken. Oerol uh, Festival zie ik ze ook nog uh, staan op 19 juni. Dus uh, Ja, voor de mensen die Oerol een warm hart moeten dragen, is jammer, Leo Determan. Dat, uh, dat je dat nou even moet missen. Maar goed, uh, het is uh, het, uh, het verhaal van Oerol is een beetje uit zijn krachten gegroeid. Uh, je moet er zin in hebben. Er zijn ook mensen die zeggen die zeggen. Ja, maar het is een beetje weer uh, te commercieel geworden. En tot die. Mensen behoort Leo. Dus uh, die, die heeft het wel een beetje wel, uh, gehad. Wat dat betreft. Dan kom ik weer een beetje terug. Eigenlijk uh, weer een beetje in Zandvoort. Want uh, ja, uiteindelijk komen we hier in uh, Zandvoort. Maar goed. Vriend Leo man is ook een bewonderaar van de Cosmic Carnival. En dat is een band die ik ook waardeer. Maar goed. Uh, en dat komt ook uit Rotterdam. Ja. Waar anders zou je bijna zeggen. Daarvoor horen we Moving On van Gifter. En dat uh, bracht de tijd alweer op vijf over half. 9 bij Alternative FM. Dan uh, krijg ik uh, van de wijk uh, weer een melding. Ik had het uh, iets gerecenseerd. In datzelfde Rotterdam. Voor de popunie dan wel te verstaan. Joost Wander. Wie kent hem? Hij heeft een opleiding gedaan bij het Alberda. Dat is een uh, muziek uh, um, ja, opleiding. Suzanne Sanders is er vandaan gekomen. Maar ook onze grote vriend Dylan Sonnevan. Van Low edit Sound System. Die komt daar ook uh, bij vandaan. Jazeker. En Joost Wander heeft dat ook gedaan. En die, uh, die heeft samengewerkt met de mannen van Dos Hermanos. Nou is dat weer leuk. Want ik had van de week zowel met Joost. Maar ook met Sam Kroon. Wie kent hem nog? Hij heeft uh, een Nederlandstalig uh, werk uh, hier ook uh, bij ons uh, aangeleverd. En het schijnt dat dat weer een kringetje rond is. Want die Sam Kroon uit Hemuiden. Je kent dan weer Dos Hermanos. Dat is wel heel erg leuk. Uh, wat is uh, nou zo leuk aan dat nummer van uh, Dos Hermanos samen met Joost Wander? Nou, Joost is een beetje meer reggae ska-achtig uh, ingesteld. En terwijl de Dos Hermanos meer een beetje de nederhop aanhangen. Nou, en dan kom je uit tot, uh, tot iets, iets unieks. Gaat over geld. Maar wie heeft het uh, leest het geen last van, eerlijk gezegd. Geldmachine, jongens!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 Dan was ik altijd vrij geweest, dan moede ik niet feiten verdienen. En dan was het altijd feest. Gaat machine, checken, gaat machine. Gaat gaat machine, voor mijn moeder. Eentje zonder trap man, eentje met een licht. Ik auto voor mijn baan.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 dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Grafmachine, dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Ben ik hem weer even vergeten dat ik hem had door moeten zitten, Maar goed, eh, dat krijg je als je gewoon een beetje weer zit te met de social media. Juist, eh, geldmachine dus van Dos Hermanos. Eh, wat komt er nou achter? Want ik, eh, ik, ik heb het dus net gedraaid. Maar ik lees dat deze Dos Hermanos bestaat uit één man die heet Lorenzo Cortez. Nou kan ik uh, bij uh, een tijdje terug herinneren... dat ik samen met Marcus ooit bij de Rob Akda-woord... Auke en Lorenzo heb geïnterviewd. Ja, en dan kom je ineens uit uh, bij uh, de wederhelft, Auke. En dus is de vraag... Uh, dat ik uh, deze, uh, dezezelfde snuiter moet gaan kennen. En dan zet ik het nog eventjes. dit ook bij... Dat uh, moet ik even achterlaten. Want dat is altijd wel leuk en spannend. Dat doe je dan tijdens de uitzending. Hop. Eventjes. Hop. <laughs> Ziezo. Kijk. En uh, nu eens even kijken of het visje ook uh, wil gaan bijten. Dat is uh, altijd het hele leuke met, uh, met sociale media. Dat er ineens uh, denkt. Oh ja, verrek. Jou heb ik inderdaad nog eens een keer gesproken. Uh, en dat was uh, inderdaad daar uh, in uh, het patronaat. Ja, dat, uh, dat krijg je. Uh, maar goed, de jongens van zijn Hermanos. En zeker... Uh, de andere helft van Auken en Lorenzo, Lorenzo Cortés. Die hebben het dus uh, aardig uh, voor elkaar uh, gekregen in dat, dat opzicht. En ja, uh, Joost, ken ik dan van het uh, hele verhaal... dat ik zijn EP heb mogen recenseren dat, uh, een tijdje terug voor diezelfde popunie. Dus uh, zo uh, is het dan uh, heel aardig uh, in elkaar, die uh, muziekwereld. Uh, geldt niet voor uh, de dame die er nu uh, aan zit te komen. Ze heeft uh, nog niet zo lang geleden bij Kaaspop in Edam opgetreden. En ze maakt deel uit van het Piers Zoom Guild. In het Piers Zoom Guild, daar zitten allerlei mensen rondom Volendam. En dus ook uit Edam, want Ayon komt uit Edam. Maar wat blijft dat toch een goede, uh, goed nummer. Wat ze daar heeft afgehaald van die EP die zij heeft uitgebracht... Bij het Kring Forward, uh, record recordlabel, uh, het uh, nummer, daar is die weer. The Circle of Blame. did komt ook uit het hoge noorden. Maar net als uh, Electric Pollers... Uh, hollers komt het, uh, dit uit Groningen. En Electric Hollers uit Friesland. Maar goed, uh, het noorden is uh, vertegenwoordigd... Met Lake hoorde je net... met uh, Dead Man on the Payroll. En daarvoor Circle of Blame van Arjon. Um, dit komt weer uit Arnhem. En ook een deel uit Duitsland. Taalzika met Black and White... Het is alweer eh, bijna eh, tijd om nog eentje te draaien voor het nieuws van 9 uur. En dat zal deze gaan worden van Kitchenet. En dat nummer dat heet Lead Me On. Straks in het volgende uur natuurlijk nog eh, meer werk. Zoals bijvoorbeeld Alaska Pollock. Maar ook de nieuwe States Republic.